Zes uur. Dit is Radio 1 met Joost Vullings. Zo, in dit Radio 1-journaal reacties op de problemen bij Vattenval... en die brand langs de A28. Daar hebben we ook aandacht voor. Eerst het journaal met Job Boot. Het Zweedse concern Vattenval zoekt investeerders... die mede-eigenaar willen worden van dochterbedrijf Nuon. Dat zegt topman Lozet na aanleiding van de tegenvallende halfjaarcijfers van Nuon. Met mede-eigenaars wilde topman het risico spreiden...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 Nu om, dat wordt minder en daarmee worden die centrales ook minder. En dat is eigenlijk die afboeking die nu plaatsvindt. Uh, uh, en ja, dat hadden ze niet gedacht. En ze verwachten ook niet dat het snel uh, beter wordt. Vattenval sluit nieuwe ontslagen in Nederland niet uit. Eerder werd al bekend dat er zo'n 500 banen verdwijnen. Drie meisjes uit Haaksbergen zijn door hun vader ontvoerd naar Turkije. Voorafgaand heeft de man hun moeder vermoedelijk gegijzeld in hun woning... en haar daar mishandeld. De man is met de meisjes van 7, 8 en 11 jaar... via een vliegveld in Duitsland vertrokken. Tegen de man is een internationale opsporings- en arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens de politie hadden de man en de vrouw al enige tijd relatieproblemen. De Egyptische legerleider Sisi heeft de bevolking opgeroepen... om vrijdag massaal de straat op te gaan... om een eind te maken aan het geweld in het land. De laatste dagen vielen alleen in de hoofdstad Cairo al 14 doden en 90 gewonden.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 Door de harde wind liep het schip op de rotsen. De dertig opvarenden zijn van boord gehaald... door een reddingsboot en de bemanning van een ander zeilschip. Het Nederlandse schip is na het ongeluk in twee stukken gebroken en gezonken. De man die de luchtballon bestuurde... die gisteravond een noodlanding maakte bij Almere, heeft niets fout gedaan. Dat zegt de luchtvaartpolitie. Vanwege de opkomende wind maakte de bestuurder een noodlanding... in het water bij Almere. Anders was de ballon boven het IJsselmeer terechtgekomen.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 Verkeersinformatie met René Passet. Een lading glas op de A6 van Amsterdam naar Emmeloord. Het ligt bij Lelystad Noord. Daar staat inmiddels drie kilometer file. Ze hebben de weg maar even dicht gegooid, want er ligt een behoorlijke lading op het asfalt. Voor de rest is er niet zo heel veel aan de hand. Er staan maar zeven files, amper 30 kilometer. Wel is de wijkertunnel, de A9, vlak voor de wijkentunnel nog steeds dicht... vanwege een technisch onderzoek. Daar staat nu zeven kilometer file richting Alkmaar... met het advies om via de Velsertunnel om te rijden, via de A22. Maar dat gaat helaas niet helemaal filevrij. De A28 ten slotte, Amersfoort, Zwolle, de Berm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 Kies daarom net, net als wij voor de ANWB Autoverzekering. Nu met 10% extra korting voor veilige rijders. Ga naar ANWB.nl. Autoverzekering. Cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende nieuwe vaakregisseurs op tv 5 Monde. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar Le Parapluie de Cherbourg met Catherine Deneuve. Meer info op tv 5 mondenl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 NOS Radio 1 Joost De uitspraak in kort geding over het Utrechtse zandpad is rond 6 uur. Nu dus. Gaan de prostitutieramen in Utrecht dicht of niet? En vanavond loopt de temperatuur weer op. Allemaal door de finale van Heel Holland Bakt. De tijd is om. Hij staat op, uh, op wankelen, zou ik maar zeggen. Maar voordat we taarten gaan bakken, weer even naar de energiemarkt in Nederland... want daar gaat het heel erg slecht mee. In maart kondigde NUON-eigenaar Vattenval aan... dat er al 500 arbeidsplaatsen verloren gaan bij NUON. Vandaag werd bekend dat er meer ontslagen eh, niet uit te sluiten zijn. Hans Strootman, bestuurder van CNV van de energiesector. Een goede goedenavond. Goedenavond. Ja, eh, maakt u zich zorgen om de, om de werknemers van NUON? Zeker. Uh, en niet alleen voor de medewerkers van NUON... maar eigenlijk de gehele energiesector in ons land... Ja, de, de topman van Vattenfall wilde dus niet zeggen hoeveel banen er nu weer meer op de tocht komen te staan. Heeft u wellicht uh, uh, zelf wel indicaties gekregen? Nee, die indicatie hebben we nu nog niet. Uh, er zijn voorbereidende plannen voor het maken van die splitsing in twee bedrijven... als het gaat om Vattenfall en, en de rest van de Europese organisatie. Dus het is nog een, een vrij pril stadium. En het is nu nog niet te zeggen wat dat precies ge, gaat betekenen voor de omvang. Ja, u zei net ook, ik maak me ook zorgen om andere energiebedrijven... Klopt. Ja, als u allemaal dat bij elkaar optelt, om hoeveel banen vreest u dan dat het gaat in totaal? Dat is moeilijk om nu een schatting van te maken. Dat heeft ook te maken met de enorme wisselende dynamiek van de, van de energiemarkt. De productie- en leveringsbedrijven waar we het hier over hebben... Die, die zitten in een buitengewoon moeilijke markt uh, en die verslechtert eigenlijk alleen maar. Het zijn denk ik drie belangrijke elementen die daarmee te maken hebben. Dat is de crisis aan de ene kant, waardoor de energieconsumptie... de behoefte aan de elektriciteit veel minder is dan... Enige tijd geleden nog geraamd. Eh, overcapaciteit. Nieuwe centrales komen er ook net, maar zijn eigenlijk niet nodig. En zeker niet op dit moment. En nog dump van eh, elektriciteit, met name uit het buitenland, waardoor de prijzen nog verder onder druk komen te staan. Dus het is erg moeilijk om, om voorspellingen in die zin te doen. Maar alle organisaties, alle bedrijven in deze sector zijn wel bezig met voorbereidende stappen tot verdere sanering, afslanking. Van, van de werkapparaten. En ja. wat voor soort functies zijn, denkt u, in het gening dan? Dat gaat eigenlijk over de volledige breedte. Dus iedereen kan, ja, maakt kans helaas om ontslagen ja. te worden. Ja. Ja. Uh, ja. Essent is, is, is ook een, een Nederlands energiebedrijf. Is een tijdje geleden overgenomen door RWE, ook een buitenlandse onderneming. Verwacht u daar ook uh, saneringen? Ja, wat ik zo even al zei, dat geldt eigenlijk voor alle energiebedrijven... alle productie- en leveringsbedrijven in ons land op dit moment... Ja, wat moet er eigenlijk gebeuren om die energiesector weer uh, ja, een beetje te, tot leven te, te kussen? Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Maar dan natuurlijk ook wel een hele lastige te beantwoorden vraag. En aan de ene kant is het natuurlijk, uh, zou het uh, verbeteren van de economie uh, daar een goede bijdrage toe kunnen leveren. Maar wat we denk ik ook wel nodig hebben is een consistent beleid. Een zekerheid, zeker ook als het gaat om innovatie van, van nieuwe vormen van duurzame energie. Om daar een, een, een duurzaam een, een consistent beleid in te formuleren... Er wordt nu in het zelfverband gewerkt aan een energieakkoord. Wellicht dat zou kunnen gaan helpen om wat rust op de markt te creëren. Maar het zijn uh, hele zware tijden. Ja, en dat zal dus ook niet heel snel gaan, dat er meer rust komt in de markt. Nee, hmm. klopt. Ja, U klinkt een beetje somber, meneer Strootman. Nou ja, het is natuurlijk een somber bericht. Zeker voor de, voor de werknemers, de medewerkers van die bedrijven. Want die staan al enige tijd onder druk, de afgelopen jaren ook. En dit is niet van vandaag op morgen of dat het vandaag nu uit de lucht komt vallen. Het is eigenlijk al jaren gaande... En dat betekent dat voor de medewerkers van die bedrijven dat het eigenlijk die donkere wolken voortdurend boven hun, boven hun werk hangt. Ja, en het enige en dat je niet blij ja. van. Ja, het enige dat u als vakbonds, vakbondsman kan doen is juist streven naar een goed sociaal plan. Goed sociaal plan. De, de, de sector kent uh, een, een goed sociaal overleg. Alle bedrijven hebben sociaal plannen waar we voortdurend met de werkgevers in, in overleg zijn en blijven over die sociaal plannen. En dat zal ook voor de komende periode, denk ik, gaan gebeuren. En dat zijn vaak natuurlijk vanwege ook de verschillen van de belangen, eh, pittige discussies, pittige gesprekken, langdurige onderhandelingen. Maar we komen daar voortdurend uit, met name door het elkaar serieus nemen. En ook streven naar een goed sociaal kader om de, ja, voor de mensen die getroffen worden door die afslanking eh, de gevolgen op te vangen. Hans Strootman van de CV, ik dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan we naar die brand waar we René Passet van de ANWB al de hele uitzending over horen. Een bermbrand langs de A28 heeft voor flinke overlast gezorgd. Arnoud Buiting van de Veiligheidsregio Noordoost-Gelderland. Een Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met de brand? Nou, het is goed. Hij is uh, volledig onder controle. Waar, uh, waar kwam die brand in één keer vandaan? Ja, er kwam een melding dat er een uh, vrachtwagen dat een klapband had gekregen. En dat hij in de berm is gekomen. En dat daardoor een uh, bermbrand is ontstaan. En die brand is uitgebreid uh, ook in, in uh, de bomen in. Er zit een naaldhout in. Uh, waardoor de brand weer flink op moest treden. Maar een, een klapband, die, dat leidt tot, uh, tot een bermbrand. Hoe, ja, hoe klapband werkt dat? Gekregen. Ik was er niet bij. Ik heb het ja. niet gezien. Ja, ik, ik kan me voorstellen je dat je als vrachtwagenchauffeur denkt... ik heb een klapband, ik rol even een checkie. En dat gaat mis. Maar ja... Een klapband. Uh, ja, er komt wel zuurstof vrij als je band klapt. Maar het moet toch ergens een vonkje zijn, toch? Dat uh, lijkt wel zo, ja. Maar ja. ik was er niet bij. Dus nee. Ik kan u dat niet uh, vertellen hoe het ik, precies is gegaan. Ik begrijp het. Kan het verkeer nu weer rijden? Ja, het verkeer uh, rijdt weer, hoor. En, uh, er is In ieder geval één uh, strook is vrijgegeven. En uh, ik vermoed dat de tweede ook al is vrijgegeven of binnenkort vrijgegeven gaat worden. Maar dat betekent dat er nog wel eventjes een file staat uh, doorgaans. Ja, dat duurt altijd even voor zoiets is opgelost. Dat klopt. Ja. ja. Nu, nu is het erg eh, droog eh, in het land. Eh, ja, ho hoe droog zijn de bermen? Nou, het is, eh, plaatselijk is het nog droog en plaatselijk is het eh, behoorlijk nat eh, de laatste tijd. Gisteravond eh, waren hier en daar flinke regenbuien. Tot zelfs 40 mm regen hier op de Veluwe. Maar in de buurt van het ASK, want eh, daar was die brand, eh, daar was nog geen regen gevallen. Maar bij het nablussen kwam die regen uiteindelijk wel. Aha, dus de regen heeft wel geholpen bij het doven van de brand. Precies, net het laatste uh, gedaan. Ja, en er is ook weinig wind, geloof ik, dus dat scheelt ook altijd. Nou, ik kreeg het toch door dat het uh, op dat moment zo'n 6 meter per seconde waaide. Dus dat is toch nog wel uh, dan moet je wel rekening mee houden. Ja, maar het is uh, gelukkig allemaal redelijk goed afgelopen. Het verkeer rijdt weer. Ja, ik dank u wel voor de toelichting. Arnoud Buiting van de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland. Ik dank u wel. Gaan we naar het buitenland. Veel ophef in Bulgarije afgelopen nacht. Het parlementsgebouw werd toen bezet door boze demonstranten. Vanochtend werden de politici bevrijd. De demonstranten zijn echter wel weer opnieuw de straat op gegaan. En Jasper Neven is daarbij. Een Nederlander. Hoe is het daar nu? Uh, met mij gaat het goed. Uh, het is hier een mooie zomeravond. Uh, ik sta hier op het uh, onafhankelijkheidsplein. het Er uh, hebben zich inmiddels enkele honderden Bulgaren uh, verzameld. Uh, die, ik moet zeggen, een vreedzaam protest, uh, hoewel luidruchtig, uh, begonnen zijn. Ja, ik hoor, ik hoor allemaal inderdaad de typische protestgeluiden op de, op de achtergrond. Uh, ja, de, de, de parlementariërs en een paar ministers waren ja, om te zeggen, vannacht vastgehouden in het parlementsgebouw. Wat, wat willen de, de demonstranten eigenlijk? Nou, de demonstranten willen voornamelijk een einde aan uh, corruptie en uh, de invloed van oligarchen op het politieke, uh, politieke systeem. hier. Dus willen ze ook nieuwe verkiezingen? Is dat de, de concrete eis dan? Nou, de concrete eis is inderdaad nieuwe verkiezingen, hervorming van de kieswet. Uh, en ook bestrijding van corruptie en uh, invloed van uh, ja, grote zakelijke belangen in de politiek. Is, is, dat, is dat reëel in Bulgarije? Ik bedoel, zijn er partijen die dan, waarvan jij het idee hebt van, ja, nou, die zijn echt integer? Uh, nee, er zijn wel verschillen. Uh, ik moet zeggen, de meeste mensen stemmen hier op basis van wie denken ze dat het minst corrupt is. <laughs> maar het is inderdaad het grote probleem dat er geen partij is waar de mensen vertrouwen in hebben. Uh, dus het zal nog lang duren uh, voordat er zo'n partij opstaat of uh, gecreëerd wordt. Maar er is dus ruimte dan voor een, voor een nieuwe partij. Hebben de demonstranten een, een, een leider of een leidster die wellicht die rol op zich kan nemen? Dit is exact het probleem. Bij eerdere uh, problemen en demonstraties in de jaren negentig zijn er leiders opgestaan... maar die bleken steeds meer uh, ook corrupt te zijn. Ja, het is hardnekkig in Bulgarije. Uh, dus je, je ziet iedere keer inderdaad uh, dat er als er iemand opstaat met de enige achtergrond... Uh, dat mensen denken van ah, die zal misschien ook ook corrupt zijn. Dus dat is echt problematisch. Ja, het klinkt nu nog allemaal heel erg uh, vrolijk bij jou op de achtergrond. Denk je dat het ook zo vrolijk blijft vanavond? Uh, ik verwacht zelf vanavond wel. Je weet nooit welke acties uh, kleine groepen demonstranten plannen. Uh, morgen komt het kabinet en het, het parlement weer bijeen in zitting om over de begroting te stemmen. Uh, ik verwacht dan uh, ja, wat, wat meer strubbelingen tussen politie en uh, demonstranten. Ja, want die moeten dan weer door de demonstranten heen naar het parlementsgebouw. Exact. Ik verwacht wel dat de politie een uh, veel groter cordon om het parlement uh, heen legt. Uh, dat hebben ze eerder gedaan van enkele kilometers. Dat zullen ze dan morgen waarschijnlijk ook doen om een uh, blokkade zoals gisternacht uh, te voorkomen. ja, en Jasper, ben jij daar uh, om te kijken naar de demonstratie of demonstreer je ook mee? Nou ja, momenteel ben ik meer aan het kijken en twitteren, maar ik uh, demonstreer ook vaak mee uh, met een, een Bulgaarse vlag. Ja, een Bulgaarse vlag. En met een Nederlandse slogan of toch maar in Bulgaars? Uh, nou, die moet ik nog verzinnen. Ik had iets over de PvdA opgetekend, maar dat heb ik nog niet meegenomen. <laughs> Oké, okay. nou ik dank je wel. Uh, Succes vanavond en ik hoop voor jou dat het, uh, dat het vredig blijft. Uh. Ja, en bedankt voor jou. Ja, hoor, graag gedaan. René Passet bij de AWB met de files. Ja, het zijn er niet veel, Joost, maar ik heb genoeg ja. te vertellen. Nog steeds uh, glas op de A6 Amsterdam naar Emmeloord. Dat ligt bij Lelystad en uh, het is een flinke lading. Er staat drie kilometer file achter, want ze hebben de rijbaan maar even dichtgegooid om de boel te kunnen opruimen. Dat geldt ook voor de A9 Amstelveen Alkmaar. Daar is de rijbaan al een tijdje dicht tussen Velsen en Beverwijk Oost. Ze zijn bezig met een technisch onderzoek. En dat gaat nog eventjes duren volgens Rijkswaterstaat. Het levert ook een flinke file op: 7 kilometer. De mensen moeten namelijk omrijden via de Velsen tunnel en via de A22. En dat gaat niet filevrij. Ten slotte de A28 Amersfoort-Zwolle. Daar heb ik wel goed nieuws over. De Berbrand is geblust, de weg is helemaal open. En de file tussen de Afrit Epen en Weesop lost nu snel op. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De uitspraak van de Utrechtse kortgedingrechter over de Utrechtse prostitutieramen... laat nog even op zich wachten. Het zou rond de klok van zes uur zijn, maar de uitspraak is er nog niet. Dus steek de oven maar aan. Af en toe denk ik, uh, waar ben ik allemaal begonnen? Ik krijg ze er niet goed uit. Nu word ik echt zenuwachtig. Ah, oh nee! Ik ah, yes. kan er niks meer aan veranderen. Het zit in de oven. Ja, vanavond is de finale van de televisiehit van deze zomer, het Omroep Max-programma. Heel Holland bakt. Vanochtend hoorden we al een reportage hierover. We raken er op de redactie echt helemaal niet over uitgesproken. En aan de telefoon is een van de juryleden, Jannie van der Heijden. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ik heb vanavond, of voor de uitzending, even de halve finale zitten kijken. Het gaat tussen Narsus, Evert en Rutger. Heb ik dat goed? Precies, dat klopt helemaal. Nou, wie gaat er winnen? De beste. De beste, maar het is al eerder opgenomen, dus u het weet het. Het is eerder opgenomen, ja. We hebben het, ik denk, tot, ja, acht, negen weken geleden, ja, ja. Ja, nou zeg het maar, wie gaat nee. het winnen? <laughs> nou, het zou flauw zijn, hè. Ja, een, dat is niet leuk, hè. Ja. Ja. Het programma, ik had het nog nooit gezien, maar het programma is echt een heel erg groot uh, succes. Meer dan een miljoen kijkers per aflevering. Ja. Uh, heeft u een verklaring voor de populariteit van dit programma? Nou ja, het is moeilijk uh, om de vinger op te leggen. Ik denk dat het een combinatie is van heel erg mooi gemaakt. Want dat is natuurlijk ook, uh, vergeet dat niet, uh, prachtig gedraaid, mooie locatie. Mooie beelden, met uh, je BBC-achtig. Precies. Ja. En uh, er zit veel rust ook in, ondanks de hectiek. Uh, ja, en het is, uh, ik denk dat er veel herkenbaarheid in zit. En Iedereen dan herkent wel van. dat er iets mislukt, uh, dat je je best wilt doen. Iedereen herkent zich misschien wel in een van de, uh, van de bakkers. Ik zat vanmiddag dus even te kijken. Toen zag ik alleen maar zoetigheid uh, gebakt worden. Yeah. Wordt er ook wel eens iets hartigs gebakt? Ja, ja. ja ja, want de uh, zeg maar de winnaar moet echt van alle markten thuis zijn. Dus we hebben uh, al harten gebakt. we uh, hebben ook uh, brood gebakken uh, en koekjes. Dus uh, maar hartig, zeker ook. En wat is de wat, ja, wat zijn de finale opdrachten van vanavond? Wat, ja vanavond moeten ze echt alles uit de kast halen. Een bruidstaart. Uh, een bruidstaart, ja. precies. Ja, <laughs> ja. Ja. En friandies. Ah. Nou, en... en dat zijn ingewikkelde taartjes uh, om te maken. Ja. Zeker onder tijdsdruk. Ja, ja en ja, wie er gaat winnen, uh, gaat u niet zeggen. U moet dat allemaal, allemaal dan proeven, wat de kandidaten maken. Ja, heerlijk, hè? Ja, uh, mag ik vragen hoeveel kilo u bent aangekomen... tijdens de opnames <laughs> van dit programma? Ik ben niet op hetzelfde gewicht gebleven. Zullen we het daarover nou, houden? Ja, ja. En het is waarschijnlijk <laughs> iets meer geworden. Ja. ja, maar we zijn alweer hard op weg om de draf te uh, hebben, hoor. Aha, ja, want de opnames <laughs> zijn alweer een tijdje geleden. Maar, maar er komt een tweede seizoen aan. Ja, uh, ja. ja. En uh, ja. Ja, komt er komt wellicht ook nog een derde seizoen. Het is echt een succes, hè? Het is een enorm succes, ja. En uh, ik denk dat we uh, letterlijk en figuurlijk uh, heel veel land aan het bakken krijgen. Sorry, dat laatste verstond ik even niet. Dat we heel Holland ook echt aan het bakken krijgen. Ja, ja. Denkt u dat, het, uh, dat de rage groter wordt? Dat er volgend jaar meer kandidaten zijn? Ja, dat weet ik bijna zeker. Want als ik nu om me heen al hoor van uh, mensen die nu al aan het oefenen zijn... En uh, ook heel veel jeugd die enorm enthousiast is. Denk ik dat we voorlopig nog niet van de bakraadje af zijn. Nou, ik ga vanavond weer oefenen met mijn afbakbroodjes. <laughs> maar goed, vanavond uh, de finale. Joni ja. van der Heijden, uh, om half negen is dat op Haal Nederland op 1. Heel Holland bakt. Nou, u gaat vastkijken. Ik, ik nu ook. En ik dank u wel. En wellicht tot uh, volgend seizoen. Maar tot volgend seizoen. Oké, okay. fijne avond. Terug naar Utrecht. Daar diende een kort geding tegen de gemeente. Aangespannen door raamexploitant Vega. Want van de gemeente moeten de panden van Vega morgen dicht. Martijn van der Zanden is in de rechtbank. Martijn, wat heeft de rechter besloten? Nou, de rechter heeft zojuist uitspraak gedaan. Hij is net bezig met de toelichting ervan. En hij heeft gezegd, de ramen moeten morgen inderdaad dicht. Dus de gemeente wordt in het gelijkgesteld. Um, hij zegt, ja, de gemeente heeft sterke aanwijzingen voor mensenhandel... En uh, nou ja, de rechter gaat daarin mee. Er zijn een aantal voorbeelden tijdens het kort geding genoemd. En uh, nou ja, de rechter gaat daar dus in mee. En hij zegt, ja, het is terecht dat de gemeente de vergunning heeft ingetrokken. Heb je enig idee wat dat betekent voor de prostituees die daar werken? Ja, wat ik begreep heb, een aantal mensen hebben al hun, hun spullen gepakt. En uh, de andere dames die er zijn zullen ook hun spullen moeten pakken. Omdat morgen vroeg vanaf 9 uur daar dus geen uh, werkzaamheden meer uh, verricht mogen worden. En uh, ja, dat betekent dus gewoon een einde oefening. In ieder geval op deze plek. Waar ze wel bang voor zijn bij Wegerij is dat de dames bijvoorbeeld de illegale prostitutie geraken. Uh, omdat ze toch ja, hun geld moeten verdienen en aan het werk willen blijven. Maar uh, nou ja, niet meer op deze plek in ieder geval. Ja, ja het is dan maar de vraag of de dames ermee geholpen zijn. Ja, goed, ja, dat, zij zeggen zelf uiteraard van niet, uh, want zij vonden het wel een hele fijne en veilige plek om te werken. Uh, en uh, nou ja, Wegeraar zegt inderdaad, dat, dat zullen ze nu op andere plekken gaan doen. Er zijn niet heel veel plekken, uh, andere ramen in Utrecht of op andere plekken in Nederland waar plek is. Ja, en dus zullen ze in de illegale prostitutie terechtkomen door bijvoorbeeld thuis te gaan doen of op hotelkamers of op andere plekken. Ja, tenzij de exploitant nog in beroep gaat. Heb je daar al iets over gehoord? Nee, daar heb ik nog niks over gehoord. Wat ik al zei, de rechter is nu nog bezig met, uh, met de toelichting. En hij kan inderdaad misschien wel in beroep gaan... maar niet tegen deze uitspraak dicht moet hij sowieso morgen. Dus uh, dat zou dan een andere procedure zijn. En het is de vraag uh, of die uitspraak dan nog, dan nog zin heeft... als hij al een paar maanden pas komt. Want morgen moet hij sowieso de ramen sluiten. Ja, die reacties horen we wellicht later of morgenochtend. Martijn van der Zanden in Utrecht, uh, dank je wel. En dan gaan we naar Paul, uh, op het Neude in Utrecht. Ik neem aan dat deze uitspraak niet op een groot scherm daar is uh, uitgezonden. Maar jij hebt meegeluisterd. Nee. Dus ja, uh, ik heb, heb je al een reactie? Uit, ja. Ja. Nou ja, die reactie die ga ik maar meteen vragen, want het is natuurlijk vers van de pers. Dus uh, de meeste mensen hier op het terras, weet ik eigenlijk wel zeker... die zullen dat nog niet gehoord hebben, wat er gaat gebeuren met het zandpad. Dus ik ga het gewoon maar even hier aan hier wat mensen vragen. Mag ik u heel even storen? Heel even. Oh, vooruit dan. Kent u het zandpad? Ja, dat ken ik. Ja. De rechter heeft zojuist besloten dat het zandpad dicht moet. Wat vindt u ervan? Oeh, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Uh, ik heb daar gisteren toevallig met iemand over gehad. Ik vind het heel belangrijk dat de mensen die daar werken... goed worden opgevangen. En uh, als dat op een hele goede manier gebeurt... met veel goede nazorg, dan, en dat zijn... Nou ja, alles krijgen wat ze nodig hebben om, om weer verder te gaan met hun leven. Dan ben ik op zich... Sluiting. Ja, sluiting betekent wel dat heel veel ja de illegaliteit induiken. Hè? En dan is toezicht helemaal niet meer mogelijk. Ja, dat was puur ja, echt, ja. echt wat ik net bedoelde. Ja. Want het is, ik vind het heel belangrijk dat er dan genoeg oog is voor de mensen die daar werken. En uh, dat er ook aandacht en tijd voor wordt gemaakt. Ja. Nu gaat het zandpad dus dicht. dan mag niet meer gewerkt worden. Waar moeten de meisjes en de vrouwen dan heen? Oeh, lastig. Ja. Ja. Moeten, ze, moeten ze bijvoorbeeld van de gemeente een pand in de binnenstad krijgen? Ik noem maar even iets. Ja, of geld voor een opleiding of uh, mogelijkheid om ergens te gaan werken. Ja. Ja, ik denk ja. dat ze misschien wel openstaan voor een andere optie. Helemaal helder. Dank u wel. En geniet van de... De heerlijke hapjes hier op het ja, Heerlijk. Ja, heerlijk. Dankjewel. Nou, de eerste reacties waren dat. Of reactie, moet ik beter zeggen, van, uh, van inwoners van Utrecht. Op het nieuws dat het zandpad gaat sluiten. En ik denk dat een heleboel mensen het met uh, deze mevrouw eens zullen zijn. Want dat is wel een beetje de teneur van de reacties die ik, uh, die ik krijg hier op uh, De Neude. Paul, dankjewel. Tot slot de Verenigde Staten. Een belangrijke speech van Obama vanavond. Over een half uur gaat hij spreken over de Amerikaanse economie. Correspondent Wessel de Jong. Zo. Ik moet het even mazzel hebben, hè? Hey? Waarom, ja. <laughs> waarom is deze speech zo belangrijk? Uh, het wordt een. Uh, een uh, gaat hij nu een andere lijn af waar jullie ook proberen binnen te komen bij mij, geloof ik. Ik hoor je nu ik luid en duidelijk, uit. ja. Uh, <laughs> Technisch wat problemen. Um, Obama gaat een heel uh, gaat eigenlijk een heel vroeg uh, schot voor de boeg hij nemen. Hij gaat een oproep doen aan het congres om nou eens een keertje redelijk te blijven. Om niet al te veel te gaan bezuinigen. Dit najaar komen er weer onderhandelingen aan over een schuldenplafond. Uh, de bezuinigingen aan. Nou, dat gaat natuurlijk een hele sfeer scheppen weer... van politieke crisis en, en, en moeizame onderhandelingen allemaal. Nou, hij is ontzettend bang dat, dat dat allemaal de economie gaat afremmen... en dat dat heel schadelijk zal zijn voor een beetje broze herstel... van de economie wat je nu ziet. Dus dat gaat Obama proberen te voorkomen met deze speech... en daarom is die belangrijk. Ja, redelijk blijven. Dat is op zich een logische oproep gezien... alle politieke polarisatie de afgelopen jaren in de Verenigde Staten. Maar is dat wel een beetje... Ja, een oproep waarnaar geluisterd gaat worden. Nee, dat is, dat is een beetje het punt. Iedereen zegt ook al hier, ja, het is leuk dat de president het doet, maar iedereen kan de reactie ongeveer van het uh, congres, kan iedereen al uittekenen dat er, dat er niet positief op gereageerd zal gaan worden, dat dit geen opening gaat bieden. De, de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigde zei van de week nog, ja, je moet ons niet beoordelen op het aantal wetten dat we aannemen, maar je moet ons beoordelen op het aantal wetten dat we juist hebben tegengehouden. Nou, dat is een beetje de sfeer nu hier in Washington. Nou goed, laten we daar de speech gaan luisteren. Wie weet, weet Obama iedereen te overtuigen. En horen we jou daar uh, morgenochtend over bij Bert van Sloten. En dan zijn Ach, we aan het, aan het einde gekomen van het Radio 1 van vandaag. En dan gaan we naar uh, Zomeravond WNL met Caspar Kooi. Waar ben je vandaag? Uh, bijna, zomeravondspits, uh, zo heet het uh, radioprogramma. Ach, ik, en vandaag... Iedere dag gaat het fout. Sorry, sorry, sorry. Iedere dag gaat het. Ja, morgen, morgen heb je een herkansing. Gelukkig. Komt helemaal goed. Ik kom goed weg. Uh, vandaag uh, zitten wij in, uh, in Artus. Uh, uh, het is een klein beetje uniek, want uh, Artus is dicht voor bezoekers. Maar uh, mensen die naar de radio luisteren, die zijn hier uh, van harte welkom. Directeur Heike Balian, goedenavond. Goedenavond. U bent een beetje slechter slechte been? Uh, momenteel ja. Iets, iets, een ongelukje? Uh, een paar wervels verschoven en uh, dan gaan die spieren er gelijk. Uh, die worden wat strammer en uh, nou, dat gaat wel weer ontspannen. En dan wil ik met u door het park lopen zometeen? Ja, maar dat gaat goed. Lopen is goed. Oké, okay, nee, dat... lopen is goed. Beter dan zitten. We gaan bewegen zometeen in zomeravondspits. Maar nu is het nieuws met Jobboot. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De laatste prostitutieramen aan het zandpad in Utrecht gaan dicht. U hoorde het al net vanuit Utrecht, de rechter. Volgens de rechter zijn er voldoende aanwijzingen dat er sprake is van mensenhandel. Dat betekent dat de ramen aan het zandpad morgen sluiten. De gemeente Utrecht trekt de vergunning in van de laatste raamexploitant die nog op het zandpad actief was. Die wilde dat met het kort geding voorkomen, maar dat is dus niet gelukt. Het Zweedse Vattenfall zet dochterbedrijf Nuon in de etalage. Dat zegt de topman van het energiebedrijf... naar aanleiding van de slechte halfjaarscijfers. Mogelijk vallen bij Nuon meer ontslagen... dan de eerder aangekondigde 500. Vattenfall kocht Nuon in 2009... maar is door de crisis en de hoge gasprijs... en de lage elektriciteitsprijzen... is dat veel minder waard geworden, dat concern. Drie meisjes uit Haaksbergen zijn door hun vader ontvoerd naar Turkije...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 Het weer. En hier is Peter Kapersmurken. Nou, vanavond dan komen vooral in het noorden van het land verspreid nog wat buien voor. Die verlaten later op de avond het land... en dan blijven er in het noorden nog wat wolkenvelden over. Elders zijn er brede opklaringen en koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen dan wordt het een vrij zonnige dag... met temperaturen rond de 28 graden in het binnenland. Aan zee wordt het met 24 graden wel iets minder warm. In de loop van de middag neemt de kans op een lokale regen... of heel misschien onweersbui toe, maar de kans daarop is niet zo heel groot. Op vrijdag en in het weekend neemt de kans op regen en onweer toe. Toch schijnt de zon ook regelmatig en wordt het een graad of 28. ABB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hoek. Er zijn twee rijstoken dicht en het levert 2 kilometer file op. Verderop, wat drukte bij het aquaduct, drinken van het aquaduct 2 kilometer. Op de A6 Amsterdam naar Emmeloord ligt een lading glas op de weg... tussen Lelystad en Lelystad-Noord. Ze hebben de rijbaan dichtgegooid om de boel op te ruimen. Dat levert nu 3 kilometer file op. Beter nieuws komt er vanaf de A9, Amstel, Veen naar Alkmaar. De Wijkertunnel is weer open voor het verkeer. Er zaten nog wel 7 kilometer file. Dit is Radio 1. WML Zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Casper Kooi. Waar sta je vandaag? Ik ben in Amsterdam. Om precies te zijn, ik sta in... Artiest. De dierentuin, inderdaad. Hoeveel inwoners heeft die gemeente? Ja, hoeveel inwoners heeft Artiest? Ik, ik heb geen idee. Maar het gaat in ieder geval om 900 diersoorten. Waaronder... <lacht> Hele grote vissen en zo. En natuurlijk de... Leeuwen. En natuurlijk... Jaguar, dacht ik. Dat is volgens mij het geluid van een aap, toch? Wat zie je? Nou, een hoop dieren, dat natuurlijk sowieso. Maar dat niet alleen, het is hier ook prachtig groen. Mooie tuinen heb je hier. Ik sta hier bij uh, roze bloemetjes. Die ruiken heerlijk. En wie is erbij? De directeur Haik Balian Goedenavond, WNL trekt deze zomer door het land. We zijn op zomerso-locatie in halen het Nieuws van Straat. En, uh, de tour is uh, te volgen via internet, via Twitter, het avondspits WNL... en natuurlijk ook iedere werkdag van half zeven tot zeven op Radio 1. En We zijn vandaag dus in de dierentuin in het Koninklijk Zoologisch Genootschap... Natura Artis Magistra, oftewel Artis, want een mondvol is dat toch, meneer? Ja, vroeger noemden ze het Natura, maar dan werd er referentie gemaakt met naakt... en dat vond men niet netjes... En magistra betekent hè, de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap. 175 jaar oud uh, dit jaar. Dus dat is een uh, oude naam en een oude betekenis die eigenlijk nog steeds geldt. Van harte gefeliciteerd. Directeur Haik Balian, uh, ja, de bezoekers uh, zijn weg. We hebben de dierentuin uh, voor ons uh, helemaal alleen. Aantals, ik, ik zie nog wel wat mensen lopen. Zijn dat uh, mensen die hier werken? Um, een deel, maar een ander deel kan gewoon blijven. Mensen gaan meestal rond uur of vijf, half zes richting huis. We sluiten officieel om zes uur. Maar he, er wordt niemand echt weggestuurd. Dus de mensen lopen langzaam de tuin uit. En de rest van de mensen die er nog zijn, die werken. Die halen vuilnis op of sluiten, uh, geven de dieren nog wat voor. En... Het, het is een bijzondere plek, uh, midden in de stad... Dat dat is wel uniek natuurlijk. Antwerpen heeft dat ook. Maar er zijn weinig andere dierentuinen die zo dicht in de stad zitten. Ja, vooral in het centrum. Dat is uniek. Hè? Er zijn natuurlijk wel meer stadsdierentuinen, maar dat het ook echt zo in het centrum ligt het is uh, uniek. En Antwerpen is eigenlijk naar voorbeeld van Artis ge, uh, gemaakt. Dus er was eerst Artis. En toen wilde men in de zuidelijke Nederlanden in 1830 onafhankelijk worden. En meneer Loos, die is dat daar uh, van Fragente Loos laten, die vond dat het ook in Antwerpen moest gebeuren. ze hebben het hier afgekeken tegelijkertijd. U kunt niet meer uitbreiden, althans. Nou, we kunnen op een aantal manieren uitbreiden. We hebben bijvoorbeeld. Uh, we hebben nog een parkeerterrein. Dat gaan we. Uh, uitbreiden moeten de olifanten komen. We zijn met een actie begonnen om uh, geld in te zamelen voor het olifantenverblijf. parkeergruis ondergrond en de olifanten krijgen daar de ruimte. En het andere uitbreiden is dat we, we hebben heel veel monumenten, 27 uh, monumenten. En die herstellen we, die maken we helemaal nieuw. En wat we daar doen, bijvoorbeeld het apenvogelhuis, daar uh, komen andere diersoorten. in open ruimtes. De dieren hebben geen barrières. Dus je ziet hij, je bent meteen bij de vogels of je loopt tussen de aapjes. Dus je krijgt veel meer ruimte. De dieren hebben meer ruimte, maar in je hoofd heb je ook meer ruimte. En dat werkt heel raar. Het is niet altijd dat de grootte, de maat van iets bepalend is voor de ervaring. En dat merk je in artsen heel sterk. U kunt misschien ook op een andere manier uitbreiden. Gisteren waren we namelijk met zomeravondspits van WNL in Breda... en de burgemeester Peter van der Velde had een vraag voor u. Nou, ik heb eigenlijk wel een uh, suggestie. Wij hebben prachtige braakliggende terreinen in de stad. Is het niet iets om eens na te denken om in deze bruisende stad... misschien een filiaal van artsen uh, te creëren? Dat lijkt me wel eens een, uh, een mooie uitdaging. Ja, bijzonder. Ik ken Breda vrij goed. Uh, ik, ik heb bioscopen gehad... Uh... De Biscoop uh, is nog steeds de oude en een nieuwe. Dus wat dat betreft uh, in de stad Breda is natuurlijk ruimte. Artis is natuurlijk überhaupt niet, uh, niet, niet te vergelijken. Je kan het niet nabouwen, je kan het niet doen. Het is 175 jaar oud, is dus in een, een bepaalde visie gebouwd. Ik maar denk u dat... kunt toch wel een dependant starten? Uh, ik denk dat ook dat geen enkele zin heeft. Uh, het... Maar ik begrijp niet waarom dierentuinen in Nederland... allemaal uh, eigen directies hebben en organisaties. Waarom kunnen alle dierentuinen niet gewoon één, één directie hebben? Uh, omdat bijvoorbeeld Artis is een stichting, is een goed doel... is vanuit een ideeel uh, oogpunt opgezet, gaat over educatie. Artis is van niemand. En ik denk ook dat als je kijkt wat belangrijk is in een stad... en ik denk dat als je nou dan naar Breda kijkt of je kijkt naar Amsterdam... dat groen, de groenvoorziening is essentieel. Ik denk dat er in de buurt van Breda uh, dierentuinen zijn... Uh, om er nog meer bij te... maar ik geloof niet dat dat echt uh, zinvol is. Dus ik, ik zou wel wat doen met die grote ruimtes in Breda... Uh, maar niet uh, in eerste instantie, denk ik... In en een arts wil geen filiaal hebben, zal geen filiaal hebben. Uh, we hebben hier die plek, die unieke plek. Al 175 jaar waar we tientallen, honderden miljoenen mensen gekomen zijn. Met die gebouwen, met wat we zijn, is niet ergens anders te plaatsen. Die... Duidelijk. Uh, ik, zeg, ik, ik, ik zou zeggen, ga maar af staan, want dat gaat moeizaam, hè? staan. Uh, het opstaan gaat moeizaam. Het opstaan gaat moeizaam. Gaat u alvast opstaan, dan uh, uh, gaan wij het uh, even hebben over wat anders. Want uh, uh, we halen niet alleen het nieuws op straat, we bespreken ook het nieuws van de dag. En wat uh, mij vandaag opviel is dat kinderen tegenwoordig minder goed kunnen zwemmen. Normaal verdrinken er gemiddeld vier kinderen per jaar. En nu staat de teller al op zeven. En dat komt volgens de reddingsbrigade omdat kinderen pas op latere leeftijd leren zwemmen. En dat het schoolzwemmen is afgeschaft en de bezuinigingen op de zwembaden. Vijf procent van de kinderen onder de veertien heeft geen zwemdiploma. U loopt hier met een kinderwagen. En in de kinderwagen twee kinderen, een tweeling. Jazeker. Kunnen die al zwemmen? Nee, dat denk ik niet. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar ik hou ze nog een beetje weg van het water, als je het niet erg vindt. Ik vond het heftig nieuws. U ook? Zeer heftig nieuws, maar ze gaan zwemles. De A- en de B-diploma? Nou, denk ik wel, ja. Je hebt ook nog de C, toch? Nee, dat gaan we niet doen. A, B. Dat gaat wel gebeuren. En wat heeft u? A, B, C volgens mij. Ja. Heb jij je zwemdiploma? Ja. Welke? A. Ah. En jij? Uh, nee. Heb jij geen zwemdiploma? Nee. Hij zit, nee. Op zwemmen. Hij zit op zwemmen nu, ja. En heb jij je zwemdiploma al? Nee. Waarom niet? Um, nou, ik zou het krijgen in groep 7, maar toen ging de zwemles in groep 8 niet door. Dus toen kon ik het niet meer halen. En nu? Moeder? En nu is het nieuwe zwembad daar in de buurt waar wij wonen. gebouwd, zeg maar. De hoe heet hij weer? Uit... Hofbad. En daar heb ik besloten, samen met mijn drie kinderen, de zwem zwemmen gaan, zwemles gaan te val. Hoeveel kinderen heeft u? Drie. Kunnen ze allemaal al zwemmen? Um, nee, ze kunnen niet allemaal nog zwemmen. De, de kleinste is twee maanden en de andere die is zeven. Ja, die is... Ah, oh, wat een schatje. Die van twaalf wel, die kan wel zwemmen. Zwemles op school gehad? Uh, ook, maar ook gewoon zelf zwemles ge, ja, laten nemen. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen. Dat is heel belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen. Je weet maar nooit even dat ze in het water vallen of zo. Dan moeten ze zichzelf een beetje kunnen... Ja, eh... Uh... Kunnen redden. Kunnen redden, inderdaad. Al de bezoekers eerder vandaag hier in Artis. Heeft u uw zwemdiploma? Ja, meerdere. Want ik als kind gingen wij ochtends om zes uur. Mijn moeder was dol op zwemmen. Ik heb heel jong zwemmen geleerd. En iedere dag gingen wij zwemmen in het zwemmen. Ik geloof drie, vier keer per week en later zelfs op zaterdagmiddag. Dus ik zwem uh, graag, maar niet echt, uh, niet echt altijd. En het moet wel lekker warm zijn. Lekker warm. We staan nu bij water. Wat, wat, wat is dit voor watertje? Uh, dit water was eigenlijk de, de gracht die ooit doorgetrokken is. De Nieuwe Prinsengracht. Die is later, uh, toen de artsen... Uh, in het begin moest men hier met een pontje overheen. Met een, uh, toen de terreinen gekocht werden door, door het genootschap... En uh, later zijn dit vijvers geworden. En hier in het midden zit uh, het is een eilandje. En daar zitten gibbons op. En gibbons leven in paren. Ze zijn onafscheidelijk. Ik zie helemaal niks. Nee, maar u moet ook altijd... Dieren die zijn ook wat moeilijker dan mensen. U ziet ze daar zitten. Oh zijn... ja, ik zie het niet. Ja. Uh, en heel veel dieren, als ze overdag leven... die willen rond deze tijd, of het nou licht is of donker... gaan ze rusten. En dat paardje is heel erg romantisch. Altijd zitten ze bij elkaar. Ze leven ook uh, als paar heel lang. En ze gaan eigenlijk nooit uit elkaar. En ze door te zingen, bepalen ze hun territorium. Dus het zijn zeg maar, net zo semi-monogaam als mensen. Tropische temperaturen, ook vandaag weer rond de 25 graden hier. oh waar wilt u naartoe lopen nu? We gaan een stukje verder, even naar Lemurland, kijken of daar de dieren buiten zitten. Dat is goed. Tropische temperaturen, we hebben het eigenlijk over niks anders... in het land momenteel. Ook hier vandaag pers, want de olifanten die kregen een ijsje. Ja, de olifanten, als het warm is, dat is gedragsverrijking, dan worden, wordt het voer in, op allerlei manieren verstopt of in dingen verpakt en dat vinden ze heerlijk. En daarnaast hadden we ook nog uh, iets anders, we hadden hoornraven, dat zijn hele grote vogels. Ik, dat gaan we net niet halen, dat is te ver weg. Uh, het zijn, nou ja, zeg maar, boven je knieën, soms met een enorme snavel, uh, enorme neushoornvogels zijn dat. En dat zijn paardjes. Er was een man en er moest een vrouwtje bij. Want we fokken die dieren, dieren. Er komen allemaal dierentuinen. Dus het is heel belangrijk dat we die fokprogramma's hebben. En die, dieren die, moeten, die man die raakt, kan zo opgewonden raken. als er een nieuw vrouwtje komt, dat hij heel onstuimig te werk gaat. Dus dat moet heel langzaam geïntroduceerd worden. Er komt geen romantiek bij kijken. Jawel, want uiteindelijk uh, zijn ze helemaal van elkaar afhankelijk. Want hij wil dat vrouwtje hebben. En het vrouwtje heeft hem nodig, want zij broedt op die eieren... en ze gaat er ook niet vanaf. Dus om voer te krijgen... Uh, als ze eenmaal broedt, heeft ze het mannetje nodig. Dus he, eigenlijk, ja, ik weet niet of dat romantiek is... of dat het, zeg maar, gedwongen nering is in dit geval. Uh, dit Instinct? Is, ja, het is afhankelijkheid van elkaar misschien. Dat dat vaak bij mensen ook zo is. He. Liefde is één ding en, en een stukje afhankelijkheid is er ook. En het mooie is, die man die draagt dan bijvoorbeeld een muisje. Ze eten uh, reptielen, ze eten muisjes, ze eten ze, enorme vogels. Draagt hij dan... ...zien dat hij... Uh, echt goed voor ze zal zorgen. Dus ik vind dat wel het beeld... er zijn natuurlijk dieren, maar als je zou willen... lijkt het romantisch. Er is ook een, een, een pelikaan geboren, geloof ik, he, onlangs. Ja, en een... Uh, absoluut, elk jaar worden de pelikanen geboren. We, we kunnen er zo uh, zou je ze zien. En er is ook nog een andere vogel geboren. Dat is een loopvogel, een casuaris. Dat zijn enorme vogels, die hebben... Het zijn gevaarlijke vogels. Ze hebben geen vleugels. Hè. Ze hebben de, ze niet hebben je vingers door het op... Nee, dat is het niet. Ze hebben enorme lange poten... met drie grote tenen. En uh, hun verdediging is uh, je zo... Dus anderen, als ze aangevallen worden... Uh, uh, met hun nagels zich verdedigen. Dus ze kunnen je zo open ritsen. Hey, bij, die, bij die pelikaan ben ik geweest. En uh, ja, dat trok heel wat bekijks. Nou, waar ligt die nou? Hij ligt daar, daarnaast, aan de rechterkant... ziet u ook wat bewegen... Verscholen in de bosjes goed weggestopt. Moeder pelikaan ernaast, want uh, moet natuurlijk wel beschermd zijn. Ja, je hebt gelijk ze. Fantastisch. Oh, wat leuk. Oh, dat is een heel mooi gezicht. Heb jij het gezien, Josine? Nee, dat vind ik heel leuk. Ja, in Australië heb je ook een heleboel pelikanen. Als je zo'n vijftig van die pelikanen op een, uh, op een rivier ziet... en iemand komt er met zijn bootje aan... dan zie je al die vijftig pelikanen zie je van het water opstijgen. Magnifiek gezicht. <laughs> ja, heel leuk. U komt uit Australië? Uh, ik woon daar, ja. Hè? En dan heb je de aalscholvers. En wij hebben dus allemaal verschillende aalscholvers. Het is erg moeilijk om ze uit elkaar te houden. Ja. Dus dieren in de dierentuin zijn even leuk als dieren in het wild. Dieren op zich zijn de moeite waard. We zijn in Artes. directeur Haik Balian. Moet daar geen webcam op, op, de, op, de, op die dieren? Dat doen dierentuinen tegenwoordig? Hè? Ja, uh, wij doen het soms om zelf te kijken wat er gebeurt. Maar het leukste is natuurlijk om hier naartoe te gaan. En niet vanuit je stoel. Het is lekker om te bewegen. Het is leuk om met elkaar wat te doen. En die dieren hebben ook wat privacy nodig, toch? <laughs> net zoals wij, maar wij hebben ook geen privacy meer. Dat lees ik steeds meer met onze iPhones. Wat misschien wel leuk is, we staan hier, die mevrouw had het net over een aalschoven. Ja. En er is hier veel onderzoek gedaan door een professor die inmiddels overleden is. Maar heel veel jaar geleden, in de jaren dertig geloof ik. En dat heet het oversprong. Er staat daar een bankje en daar zat hij. En daar heeft hij het overspronggedrag uh, heeft hij daar geanalyseerd. En overspronggedrag is bijvoorbeeld als mensen... als je hoofd vol is en je weet eigenlijk niet meer zo goed wat je moet doen... dat je je neus gaat peuteren of, of je hoofd krabben, zo'n tik. En een nagelsbijt heb ik altijd. Nagelsbijten. nagelsbijt, nou, dat heet overspronggedrag. En uh, dat hadden die aalschovers ook. Dan hadden ze een bepaald gedrag waardoor uh, ja, ze even niet erbij waren... en eigenlijk emotioneel even klem zaten. Op uh, TripAdvisor ik zat net even te kijken trouwens... Uh, dat is zo'n website waarbij je uh, uh, uh, andere reizigers kan adviseren om naar attracties te gaan... Uh, daar uh, zag ik een paar reacties staan. Uh, is zou niet meer van deze tijd zijn, de ijsbeer was duidelijk van slag... de verblijven zijn te klein, uh, dan maar minder dieren met meer ruimte. Fantastisch, Dit is, uh, want we hebben helemaal geen ijsbeer. Dat is... dat is goed, hè? Dat is wel heel opmerkelijk, ja. Ik dacht ook dat we net een uh, prijs hadden gekregen van TripAdvisor. Maar uh, als locatie, buitenlandse locatie, maar ik zou je dat toesturen. Maar we hebben geen ijsberen. Geen ijsberen, ja, dus dat klopt gewoon niet weg. weg. Nee, want wat er wel gebeurt is in Artes, is dat we heel veel ijsberen. En misschien moeten we een stapje naar voren bij de bomen. Nou, we Waar? moeten voor een stapje naar rechts, want uh, we Dan lopen in, uit de buurt van de van de radiowagen namelijk en dat gaat een beetje storen. We zouden even hier kunnen kijken. Maar uh, de ijsbeur, die hadden we. We hadden een, aantal jaren, al een behoorlijk aantal jaren geleden. En die hebben we weggedaan. Ja. Het... Ja. We moeten toch even richting de, de richting de wagen, want we storen een klein beetje. En anders denken dat, mensen, uh, dat het uh, ligt aan de radio. Dat is absoluut niet het geval. Misschien is het ook wel een goed moment om naar uh, Wieger Hemmer te gaan. Onze WNL-verslaggever. Die trekt namelijk ook door het land. Wieger, waar ben je vandaag? Casper, goedenavond. Ik ben in Delft, waar inmiddels uh, de rust is wedergekeerd, kan ik wel zeggen. Want spannend was het hier vanmiddag op het Grootscheers College. Een van de 13 middelbare scholen die heeft deelgenomen aan het project Zomerscholen. Waarbij jongens en meisjes die net onvoldoende gescoord hebben het afgelopen schooljaar... in recordtempo worden bijgespijkerd om nou ja, alsnog over te kunnen gaan. vriendin vroeg me, kun je mee chillen? Ik zeg nee, ik moet, ik moet huiswerk maken. Vandaag was de dag van de laatste examens en, niet onbelangrijk belangrijk, de uitslagen. Komt net een Noem. dame naar buiten. En, hoe ging het? Nou, ik weet niet. Ik heb, denk ik, wel goed gemaakt. Maar, beetje spanning. Ja. Voor wiskunde heb ik drie toetsen gekregen, voor wiskunde twee. Dus dat is vijf toetsen in totaal. Dus twee vakken. En als je die beide straks voldoende afrondt, dan ga je alsnog over naar welke klas? Naar MAVO 3. Ik moet het even rustig nakijken. Ik moet het even rustig nakijken, zegt de projectleider, Rosanne Bosma. Nu ging het over inhoud berekenen, oppervlakte berekenen... omrekenen van milliliters naar liters enzovoort. En uiteindelijk moet vandaag het zo zijn dat iemand het verlossende woord brengt... je hebt een zes of hoger? Ja, een vijf en een half is okay. genoeg. En daar ook nog een klas? Ja, er zit nog een jongen die is nu bezig met Nederlands... en die heeft ook al Engels gedaan. Heel ja. voorzichtig even spieken. Mijn naam is Joni Krijt. Ik ben vicevoorzitter van CNV Onderwijs. En ik ben verantwoordelijk voor het project uh, Zittenblijvers. Zomerscholen noemen we het tegenwoordig. Ja, want zittenblijvers, dat moet u proberen te voorkomen, toch? Ja, nou niet helemaal. Uh, wij willen vooral zorgen dat de leerlingen die uh, het net niet gehaald hebben... om die een steuntje in de rug te geven om alsnog over te gaan. Wie gaat dat betalen? Dat betaalt de minister. Het is dus niet de scholen die het zelf betalen. Het is de minister die het Het is ook niet de ouders die het betalen. Want scholen klagen steeds meer. We hebben veel te weinig geld. En dat is ook zo. Ze hebben ook veel te weinig geld. Maar dit is iets wat uh, op termijn ook een besparing op kan leveren. Een leerling in het voortgezet onderwijs kost per schooljaar ongeveer 7500 euro. En de zomerschool voor die twee weken kost ongeveer 1000 euro. Als de leerling alsnog overgaat, ja, dan scheelt dat uh, een heleboel geld. Ik laat het even aan jou, ja? Het is er niks. Nee, even... Rozan Bosma. Hoe zou je dit moment omschrijven? Ja, baden. Bittere pil. Ja, nogal. Het is een kans die ze hebben gekregen. En als ja. het dan niet lukt, ja, dan is het helaas. Ja. Is het Zomerschool in 85% slaagt en ja. zo euforisch. Ja, er zijn mensen die blijven zitten. Ik wens je dus volgend jaar dan ook heel veel succes. En, uh, nou, complimenten jongens. Dank je wel. 80-grond uh, Is er dan toch nog? Heugelijk nieuws: wat heet 2320, leerlingen. En die zijn allemaal hier verzameld. Die zijn over. Er ligt er als een, een zonnebloem klaar. Wordt wat drinken ingeschonken. Zo, gefeliciteerd. Ja, Hoe heet jij? Sven. Sven komen. Was het even flink zweten? af afviel eigenlijk wel mee. Het kwam meer dan dat ik de rest van het jaar niks heb gedaan. Maar als je hier eenmaal zit en je goed kan concentreren, is het eigenlijk best uh, makkelijk en niet eens heel saai. Ik had een uh, 7,4 en 9,2 dus. En nu ga je naar welke klas? Ik ga naar HVO 3. Welk vak moest je overdoen? Wiskunde. Ja. En nu ga je naar welke klas? Ik ga nu naar uh, 3 TTO. Dit biedt gewoon een tweede kans en ik vind het gewoon fantastisch dat ik ze nog heb gehaald in plaats van een heel jaar overdoen. Welk cijfer had je? 5,7. Net genoeg? Net genoeg. Ik geniet van je klas. Dank Fijne zomer. Doei. Terug in Arters. We lopen nu door een lege dierenpark bij... Uh, wat zijn dit voor dieren? Dit zijn uh, Hollandse vogellepelaars. We hebben een enorme kolonie lepelaars. Die nestelen ook hier. En uh, deze voorjaar gaan we uitbreiden. We zijn hier bezig met een groot plein. Wat een publiek plein wordt. Aan dat plein uh, komt de eerste dierentuin ter wereld van micro-organismen. Je hebt planten, je hebt dieren. Maar je hebt ook nog heel veel andere organismen. We hadden het net over groot en, uh, en ruimte. Nou, je hebt 800 soorten in je mond alleen al. Dus je hebt weinig ruimte nodig. Voor een dierentuin. Voor, voor die dierentuin, voor de microzoe. En uh, dat gaat volgend jaar open. En dan komt hier een groot plein. Uh, een, een nieuw plein in Amsterdam eigenlijk. Dat is de directeur van Artis die u hoort praten. Haik uh, Balian. U, u bent uh, niet alleen directeur, maar u was vroeger uh, was u filmproducent. Ja, filmdistributeur, filmproducent en ook... Uh, Bioscoop-eigenaar. Ja, u had een bioscoopketen verkocht ja, intussen? ook in Breda, dus waar we het net over hadden. Ja, ja. Ja. Mist u het, uh, het, ja, de filmwereld? Nou ja, ja, ik ben erin opgegroeid. Ik, uh, ik ga nog heel veel naar de film. Ja. Natuurfilms zeker? <laughs> natuurfilms. Nou, uh, ik ga naar allerlei films. Maar vooral, uh, er zijn weinig uh, natuurfilms. Denk ik, over het algemeen. Ja, De EO zendt wat uit hè, deze zomer. Ja, maar weer. dat is weer televisie. Want ik ben echt iemand die, die heel graag naar de bioscoop gaat. Dus ik ga heel veel uh, naar de nieuwe bioscoop of zo. ai, of naar Pathé. Ik hou van verschillende zores. Terug dus, van Oegsgeest was van uw hand, hè? Uh, samen met Chris Bouw geproduceerd. Theo van Gogh geregisseerd. En uh, meisje met rode haar, Schatjes, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar u mist dat niet? Ik mis dat niet, want ik, heb, uh, ik wilde eigenlijk uh, ecoloog worden. Ik ben mislukt in mijn studie. En, uh, ja, de studie? die niet afgemaakt stond ook ja, op wikipedia ja, ja niet afgemaakt en uh, nou, op een gegeven moment hoorde ik dat er uh, artis en interim manager zat en toen dacht ik wat wil ik met mijn leven wil ik terug toch nog naar die ecologie en uh, en arts, mijn kinderen zijn hier in de straat opgegroeid want ik denk dat het essentieel is dat uh, kinderen en mensen met natuur in aanraking komen en, nou, is een dierentuin toch niet echt natuur? Nou, wat is het dan? Het is natuurlijk een representatie van de natuur. Maar waar kom je dieren tegen? Je moet niet vergeten... dat er steeds minder mensen in contact komen met andere levende wezens... behalve mensen. Het is allemaal wat je net zegt... op tv kijken of op je, op je tablet. En het echt ruiken zien, voelen, het kijken... en het verwonderd raken door al die verschillende schepselen. Als je nu rondkijkt hier, ook naar die bomen, naar die bloemen, naar die planten... ik denk dat als je opgroeit zonder dat je daar... Dat ziet en kent en van hout zou je er ook nooit rekening mee houden. Dat valt mij inderdaad op. Het zijn niet alleen dieren... maar de tuinen liggen hier ook prachtig bij. Nu was ik eerder vanmiddag op een plek waar het ontzettend druk was. Ik zie een niet. Waarvoor kom jij hier? Waar wil je het liefst heen? Voor de zeeleeuwen? Voor de zeehondjes of voor de vlindertuin? Voor de zeeleeuwen. Er staat een bord met erop half vier. De tijd dat de zeeleeuwen gevoederd worden... Oké, okay, dames en heren, jongens en meisjes, we gaan zo beginnen met de training. in het voeren van de zee. Je hebt een goed plekje uitgekozen, zie ik. Ja, <laughs> ik sta er goed bij, ik kan het zien. Ja, ik kan niks zien. Wat is er tot nu toe gebeurd? Uh, ze hebben de zeeleer eten te geven en uh, daarvoor doen ze allemaal leuke trucjes. Zoals? Uh, uit het water springen, uh, rondjes lopen, uh, dat soort dingen. Ja, spr en springen en rondjes lopen. U wees net op, uh, op de geitjes, want ook die zijn hier. Ja, appel steenbokken, ja. De steenbokken. Ja, ja. ja ik ben echt een stadsmens, hoor. Een, een, een, een diersoort die uh, vrijwel uitgestorven was. En die weer uh, gefokt zijn in dierentuin en uitgezet. En hier zie je ze dan, uh, zeg maar, er uh, is dus natuurlijk geen.. Uh, niet echt bergen, want die hebben we niet in Nederland. Maar hun gedrag en alles wat je ziet is precies zoals in het. Dit... Want dat is natuurlijk een andere taak van een dierentuin, namelijk uh, fokken. Uh, fokprogramma's en, uh, en zorgen. Ja, dierentuinen vangen geen dieren in het wild. Er wordt allemaal in dierentuinen uh, worden ze gefokt. En er is heel veel kennisuitwisseling, net zoals met die hoornraven bijvoorbeeld... Uh, met genetisch materiaal of anderszins uh, doen dierentuinen heel veel om uh, het wild te beschermen. Dus die werelden, ja, en, groeien... en ook, en die werelden groeien naar elkaar toe. Want als je in het wild kijkt, er is natuurlijk bijna geen echt wild meer. Er zijn ook dierparken, uh, steeds meer, om eind, omdat de mens steeds meer ruimte in beslag neemt. En dit is al een van de grootste vraagstukken waar we eigenlijk in zitten. Hoe gaan wij verder leven met zoveel uh, mensen, straks 9 miljard mensen in 2050... Als we alles willen eten, als iedereen dat wil eten... dan is er helemaal geen plek meer voor, geen enkele natuur. Nee, dan moeten we uh, uh, gaan shoppen hier in de dierentuin. Ja, we ja die zijn er dan ook waarschijnlijk niet meer. Nee, nee, daarom, daarom. Dus we zullen dingen moeten veranderen en anders moeten gaan denken. En de uitwisseling met andere dierentuinen? Die is, uh, die is wereldwijd, is die en in Europa. Uh, zeker, ook de Europese Vereniging van Dierentuinen zit hier in Arthus. Dus is een van de oprichters van... Dus wat dat betreft denk ik dat een taak uh, voor dierentuinen veel breder is dan men denkt... Uh, en ik denk dat we ook heel erg bewust moeten zijn over hoe we de productieprocessen... hoe we met ons voedsel, hoe we met die natuur omgaan. En, uh, en, daar, en wat wij doen is liefde en zorg voor die natuur bijbrengen. En ik denk dat, uh, dat anderen ook uh, die taak hebben. En als we met z'n allen willen overleven op deze aarde op een beetje fatsoenlijke wijze zonder... dat al die natuur vernietigd wordt. Morgen dan zijn we bij de Emof. Dat is een vakantiepark, totaal wat anders. Maar ja, we zenden eenmaal uit op zomerse plekken bij WNL. Dus morgen gaan we daar langs. Dan spreek ik daar de bedrijfsleider, de baas al daar. Heeft u een vraag voor hem? Ja, eigenlijk inhakend op, op wat ik net vertelde. Dus wij zijn heel erg bezig en aan het leren, want dat is een lastig proces. Als we bouwen, hebben we een daanbouw, we hebben hier over wateropvang. We zijn heel erg bezig met duurzame processen. Hoe kan je minder, uh, minder uitstoot hebben? Hoe kan je beter met uh, voedsel omgaan? Met, met alles beter omgaan. Want uh, je stookt, je doet dingen, nou, als je daarin investeert, heeft het ook een rendement. En als ik dan aan zo'n uh, vakantiepark denk, denk ook zo'n zo enorm zwembad. Dan vraag ik me af hoe doen ze dat daar nou uh, wat duurzaamheid betreft? Hoe doen ze dat nou met. Uh, de, houden ze daar rekening mee? Geven ze daar ook een voorbeeld aan de mensen van uh, hoe zou je dat kunnen doen? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ga ik morgen voor u vragen. Gaat u zelf op vakantie trouwens? Uh, nou, voorlopig niet. Ik, uh, mijn kinderen zijn groot. Uh, al mijn collega's zijn op vakantie. En, uh, en iemand moet het werk doen. Uh, en, en iemand die... Nou ja, het is... ik vind het heerlijk hier die zomer. Nou, het is wel ontspannend. Ja, het is... Hoe, ik... vaak, hoe vaak loopt u zelf na sluitingstijd nog een rondje ja, over ik... het park? Ik, ik, ik, eigenlijk elke dag. Ik woon in Artes... U woont in Arthus. Ik, ik woon, uh, ja, ik heb het uh, voorrecht. Ik moet hier wonen als directeur. En dat is natuurlijk een enorm voorrecht. Dus al die geluiden, al die dieren. Uh, ik hoor ze, de hoornraaf, uh, s'nachts van uh, bum, bum, bum, bum, bum. Als hij dat vrouwtje roept en het gaat maar door. En, en ondertussen ook, ook gewoon de sirene op de achtergrond. En dat is ook die stad. En dat is natuurlijk het waanzinnige. Aan de ene kant die rust van de artis, waar het ook pikdonker is s'nachts. En aan de andere kant midden in die stad. Dank u wel. Fijn dat we er mochten zijn. Heel graag. Leuk dat je er was vond ik ook. Zo meteen op deze zender. kunststof Morgen is WNL terug op Radio 1. Omroep WNL. Wij blijven gewoon. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Dan kom tot twee dingen. Two. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen deze week leven na de sport.